Rudy Vendrich met het NOS Journaal. Spanje en Frankrijk verbieden vanaf vandaag tijdelijk het speculeren op koersverliezen shortselling. Zo moeten onrust op de effectenbeurzen worden verminderd. Bij shortselling verkopen handelaren geleende aandelen. Als de aandelen in waarde zijn gedaald, kopen handelaren ze weer op en om ze weer terug te geven aan de eigenaar. Op die manier kunnen handelaren winst maken. Mogelijk proberen sommige speculanten de koersen negatief te beïnvloeden door geruchten te verspreiden. De forse winst op Wall Street hebben de beurzen in Azië nauwelijks weten te inspireren. De beurs in Tokio opende wel in de plus, maar halverwege de handel was die winst verloren en uiteindelijk sloot de Nikkei eindelijk met een klein vlies. De beurs in Hongkong en Sydney laten wel bescheiden winsten zien. Beleggers in Amerika reageerden gisteren op meevallende cijfers over de werkloosheid in de Verenigde Staten. De rel in Engeland hebben een vijfde leven geëist. Een man van 68 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hij is maandag vermoedelijk tegen grond geslagen toen hij een brandje wilde blussen in de Londense wijk Ealing. Hij raakte daardoor in coma. Er is een foto van de verdachte vrijgegeven. Vannacht is het voor zover bekend, net als gisteren, rustig gebleven in Engelse steden. Het aantal rokers in Nederland is gedaald tot minder dan een kwart. Uit onderzoek van TNS-Nipo blijkt dat in het tweede kwartaal 24,3% van de Nederlanders van 15 jaar en oude rookten. Een jaar eerder was dat nog ruim 2% hoger. Antirookorganisaties Tivoro denkt dat het aantal rokers onder meer daalt doordat antirookpleisters en pillen sinds dit jaar worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het Rode Kruis opent een nieuw fonds, genoemd naar erevoorzitter prinses Margriet, die afscheid neemt. Het fonds is bedoeld om mensen beter te beschermen tegen natuurrampen. Met het geld worden bijvoorbeeld huizen verbeterd, zodat ze beter bestand zijn tegen overstromingen. Het weer bewolkt en plaatselijk een bui. Vanmiddag breekt in het westen de zon door en het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A16 richting Rotterdam. Daar staat op de parallelrijbaan tussen Knop de Ridderkerk en de Van Brienordbrug 5 kilometer. Daar is de politie bezig met een technisch onderzoek naar een ongeluk. Daardoor zijn beide van Brienordbrug twee rijstroken dicht. Op de A20 richting Gouda staat voorkomt Kleinpolderplein 2 kilometer. Want door werkzaamheden is daar de rijbaan dicht tot maandagochtend 5 uur. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort.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 inside Yes, Goedemorgen Zandvoort, zo zien we zondag tussen 10 en 12 uur. Ja luisteraars, zoals altijd begon ik mijn programma met Close to You, gezongen door Diana Washington en begeleid door Lion Hampton. Ja, wat ga ik vanmorgen allemaal aan u laten horen? Nou, ik heb een allegaartje heb ik uit mijn kast gehaald en uh, na gisteravond gezellig. ...in het dorp geweest te zijn, waar trouwens een voortreffelijke band onder andere speelde... ...op het, uh, op het uh, Kerkplein bij KV Koper. Uh, ja, genoten, jammer dat het regende, maar wij wonen in Nederland, het is niet anders. Goed, uh, genoeg gepraat. Wat heb ik voor u als eerste, ah, nee, als tweede natuurlijk uitgekozen? Nou, u weet, uh, ik draai graag muziek van de Amerikaanse trompetist Conte Condoli... En ik heb weer wat gevonden van hem. En uh, ook met zijn vriendje Lou Levy op de tenor. Brengen ze, vijf, brengen ze voor u. Sheramoja, luister nu naar Conte Condoli en Lou Levy. Het was natuurlijk het onmiskenbare uh, How High the Moon in een prachtige bewerking van, uh, ja, hoe kan het ook anders, uh, Larnhampton Hampton op de vibrafoon en subtiel begeleid door de klarinetist Benny Goodman. Ja, uh, ik ga even heel, heel wat anders uh, draaien. En een stukje Zuid-Amerikaanse jazz en dan kwam ik terecht bij Arturo Sandoval. Luister nu naar hem in Samba de Amore. One is titled, Desi Banana. Uh, dit kon natuurlijk niet uh, missen Joe Bins uh, Desaffinado Hier in de bewerking van Dizzy Gillespie Die natuurlijk ook de trompetpartij uh, Voor zijn rekening uh, nam Ja, wat heb ik nog meer uitgezocht uh, Ik keek in mijn muziekkast En plotseling kwam ik tegen Wat ik een hele tijd niet gedraaid heb Charlie Mingus samen met Buddy Paul En Coleman Hawkins In het prachtige All the things you are Luistert u maar Oh, <laughs> people, ja gewone mensen vorige keer liet ik al op verzoek iets van LG Rowe horen en hier was hij subtiel op de achtergrond maar hij werd natuurlijk fantastisch begeleid door de gitarist George Benson in een stijl die ik prefereer boven wat hij tegenwoordig eh, ten gehoor eh, brengt en eh, ja, ordinary people een ander stukje wat ik uh, uitgezocht heb is natuurlijk uh, Miles Davis kon niet achterblijven en samen speelde hier met uh, John Coltrane. Luister nu naar I Could Write a Book. Oh, oh, oh, oh, Was dat was natuurlijk onwilstaanbaar Miles Davis op zijn trompet en samen met John Coltrane op de tenor bracht hij voor u uit Write een boek. Ja, een gast is plotseling binnengekomen en uh, G. Groenendaal. G., een tijd niet uh, gezien. Nee, Han, goedemorgen. Dat is goedemorgen. En luisteraars van Radio Sonvoort ook allemaal goedemorgen. Nee, Han, het is, uh, het is wat rustig. Een tijd geleden, het is wat rustig. Maar speel je weinig of zo? Ja, het is wat rustig in het gebeuren. Okay. Ik, uh, ik bemerk dat in heel Zandvoort eigenlijk. Het is alleen uh, wat er nog een beetje rendeert. Dat is denk ik bij Oomsteen, maar voor de rest is het... Uh, is het en natuurlijk het en natuurlijk het en de, uh, de ja. En de mensen die dus uh, dan wat proberen en uh, ook hun beste voor doen, die krijgen dan weer niet genoeg publiek. Ja. Dus maar heb je gisteravond nog genoten? Maar heb gisteravond heb ik persoonlijk zeker genoten. Ja. Ik uh, ben uiteraard even de straat op geweest gisteravond. En uh, ja, zo'n hoog item is natuurlijk een Dutch Winkel. Dat dus vond ik ja, geweldig. Geweldig spelen, ja. Maar ik vond ook die, uh, die jongens van de Flying Dutchman. Dat is dan ook zo'n Dixieland orkest. Met, uh, ja God, die, die jong de Winter zat erin. En uh, dat is die, die trombonist die ook, uh, die werkt met de KLM, meen ik. En uh, die jongens vond ik ook geweldig. Ik heb nog even bij Walter Kier gaan kijken. Hij is natuurlijk een uh, enorme scheurder op de saxofoon. maar mm -hmm. Dus dat moet je ook mag spreken. Ik mag hem toch wel graag horen ja, en zien, ja, ja. Want die jongen is wel, uh, wel erg spectaculair. Ja. En voor de rest heb ik eigenlijk weinig gezien. Want ja... Uh, er was weinig te lopen, want in het begin van de avond, zo net, net om een uur of zeven, kwart over zeven, begon het eigenlijk te hozen. En, niet te geloven, ja. En dat was weer niet te kort natuurlijk. Nee, nee, nee. Het lijkt wel of we in Nederland wonen. Ja, niet. en <laughs> uh, met name in Zandvoort. Ik vind het uh, erg sneu voor de, voor de organisatie ja. in uh, en ook voor de, voor, de, voor de plaatselijke horeca die jongens die daar allemaal geld in gestoken ja. hebben dat het dan zo eigenlijk verregend, want het mag natuurlijk toch wel wat revenue opbrengen. Voor ja, die ik vond wel dus dat het, uh, bij, uh, hoe heet het bij Café Koper daar, zo was toch nog aardig wat publiek. Uh, ja, het dat was binnen. toch wel aardig wat publiek, maar toen was het ook net een beetje droog ja. want ik heb daar zelf ook een poosje gestaan ja, ja, ja. en uh, weliswaar in het begin met de paraplu op, maar dat was daar nog redelijk mm -hmm. op een gegeven ogenblik. GG, hey, hey, wat gaan we vanmiddag doen? Is uh, wij spelen vanmiddag uh, bij Beats Club 10. Oh, gezellig. En uh, daar naast, uh, naast het Juttersmuseum dus? Uh, ja, naast het museum. Dus uh, ik hoop jou te zien vanmiddag. Uiteraard. Ik heb en, wel en... dienst in het Juttersmuseum, maar ja, ja. ik kom beslist even kijken. Ja, ja. En luisteren natuurlijk. Hartstikke leuk. Hé, wie zijn er allemaal met jou? Uh, ik heb vanmiddag bij me dat is uh, onze zangeres Monique van Doornveld. Uh -huh. Ik heb Peter de Gelder Fiber de van Nist, waar jij wel Nou, de dat is vanavond uh, ja, ja, zeker. Eh uh, ik heb uh, op de drums Alwin de Ruiter. Is dat een nieuwe? Nee, Alwin die speelt al geruime tijd. Toch wel, dus. oké. Okay. Ik heb als bassist bij me Rob Veenhuizen. Dat is de vervanger van, uh, van Pieter van Doornveld. Dat is dus uh, de man van Monique. Maar okay. Pieter is, uh, is wat ziek en uh, die is nog niet in staat om eigenlijk uh, te bassen. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, dat missen we even. Dus je dan gaan we weer... Rob Rots even nog mm -hmm. op, de, op het keyboard... En dan zijn we weer compleet met nou, mij erbij. Dat lijkt me gezellig, want het is binnen natuurlijk. Uh, ik verwacht het binnen niet. Ja, het ja het lijkt niet ook. Nee, uh, ik het, niet het Nee, ik weet niet. heb vanmorgen wel heb ik door het duin gelopen met de hond, maar het regende niet, maar nee, ja. Het, maar het dreigt toch wel? En, uh, ja. Goed. Wind. Nou, ik hoop dus dat uh, vanmiddag uh, er een hoop mensen uh, hoop komen ook. luisteren. Ja, ik bij, hoop ook dat de mensen hun eigen niet af laten schrikken door het weer. Want we gaan inderdaad, het gaat door, we gaan in ieder geval, uh, als het geen goed weer is, gaan we naar binnen toe. Hé, hey, wat heb jij voor de luisteraars nog, want we zitten tegen de klok van elf weer. Nou, ik heb even voor je meegebracht een uh, cd van Tony Bennett waar ik een groot bewonderaar van ben. Oh, ja. en Ik zou graag uh, van jou horen. April Paris. We gaan luisteren. Uh, met het koud Orkest gaan luisteren.